Vanaf volgende week dinsdag staat het Toneel Literatuur in Vlaanderen in de spotlights. De Soirée Dramatique Deluxe. Drie avonden vol theaterschrijvers, makers, spelers die uit eigen stukken of ander fijn Vlaams theaterwerk voorlezen. Het leek onze mooie kans om aan drie deelnemers te vragen door welke toneelstukken zij ooit werden geraakt, geroerd of gebeten. Schrijverregisseur Stijn Deville, schrijfster Lot Vekemans en acteur Mark van Egem. Als je zegt, het regent, dan, uh, dan regent het op het toneel. En ik hou dus meer van een theater waarin de taal de wereld schetst... dan dat dat gebeurt in een decor of in theatrale effecten. Als het met minder woorden kan, dan schrijf ik het liefst met minder woorden. En ik ben ook iemand die eerder... Als ik een eerste versie bijvoorbeeld schrijf... ...ik moet er altijd eerder meer bij schrijven... ...dan dat ik heel veel moet schrappen. Ik laat me beginnen met de tekst van Tom Lanois. Dat dus de bewerking van Mephisto van Klaus Mann. Dat toneelstuk heette Mephisto Forever. En daar mocht ik de rol in spelen van Goebbels. En Tom heeft daar een bewerking gemaakt ook in dat stuk van de beroemde speech van Gubbels, dus die begint met woord iedereen den een kriek en ik vond dat indrukwekkend om te doen om die taal te kneden om die druk uit te knallen maar dan, dan besef je als je dat helemaal van u hebt gemaakt kun je daarmee werken en dan, dan besef je ook hoe, wat de kracht is van Tom Lanwander om, om u een, een soort vrijheid aan te bieden in het hanteren van die, die, die schrijftaal Zo, om die, het is niet dwingend maar toch Geeft u wel een richting die ik graag uitga? Ik ben sowieso al van, van jongs af bezig met taal en met proberen dingen te verwoorden soms tot uh, grote ergernis van wie rondom mij leeft. Uh, namelijk uh, wordt mij dan gezegd dat ik veel te veel praat en, en veel te nauw in detail treed. Maar dat zijn dingen die ik zelf heel fijn vind bij het lezen van teksten. En in het theater is dat zeker bij Heiner Muller het geval. Muller schrijft heel verdicht. Dus die schrijft eigenlijk nooit zomaar dialogen. Je moet daar als, als lezer en dus ook als... Acteur En als regisseur moet je echt je, je weg zoeken in die zinnen. Dat is eigenlijk een, op het eerste gezicht een ondoordringbaar oerwoud of zo. En toch heel ritmisch. Allee, vooruit. Ik ga, ik ga een, een paar regels lezen uit, uit Wolle-Kolamsker-chaussee. Uh, in een vertaling van uh, Patricia de Martelare. We lagen tussen Moskou en Berlijn. In de rug een woud. Een stroom voor ogen. 2000 kilometer ver Berlijn en 120 kilometer Moskou. In loopgraven van bevroren slijk. En wachten op het bevel tot aanval. En op de eerste sneeuw. En op de Duitsers. Bij dag hoorden we het front. Snachts konden we het zien. De Duitsers hadden wat wij nodig hadden. Tanks, vliegtuigen, de hoogmoed van de overwinnaar. Mijn soldaten hadden angst en weinig meer. Voilà. Ik vind dat, dat dat zegt al zoveel. Uh, je kunt een, een heel beeld vormen van die situatie. En dat zijn tien lijntjes. Het begon eigenlijk al heel, heel jong dat ik puber was en dat ik uh, Grieks had. En dat we daar echt uh, de Griekse tragedies vertaalden. Zoals van Sophocles. En dan denk ik, ik kan me nog zo herinneren dat we dat zin voor zin aan het uitpluizen waren... en over elke zin aan het nadenken waren. En dat, ik denk dat dat een enorme impact heeft gehad heeft... op het enorme belang van de taal, zeg maar. Hoe belangrijk het is dat je precies bent in je schrijven... omdat daar dan nog blijkbaar soms duizend jaar later... nog mensen over aan het praten zijn. Elby, maar ook van Thomas Bernhard uh, Pinter, wat ik echt, echt... is echt wel, denk ik, wel een van mijn grootste helden, geloof ik... Arne Siris. Uh, Arne Siris kan fantastische teksten schrijven, die ik ontzettend graag speel. Het probleem bij Arne is dat hij zowel minstens twintig versies aanbiedt van dezelfde tekst. Dus uh, om een voorbeeld te geven, je, je leert die tekst van buiten en je begint te repeteren. En je zegt, oh, dat is fantastisch, dat is fantastisch, maar ik ga het toch nog een beetje veranderen, die tekst. Dus hij komt in de volgende dag, hij heeft hem een dagje doorgewerkt, komt er met een totaal andere versie af. Mies is even goed, hè. dus alle versies zijn briljant geschreven en ontzettend uitnodigen om te spelen. Maar ja, na, na de tiende keer zei hij, maar Arne, ik, ik kan dat niet allemaal meer in mijn bol krijgen. Dat, dat is elke dag dat je verandert van tekst, ik, ik krijg dat er niet meer in. Hè. Je moet er stoppen. Want ja, maar toch zegt hij, dat is al een keer, Dan moet hij die nerve erin voelen. En, en zit er nog niet helemaal alleen en ik ben toch nog niet content. En, en dan, dan houdt je je hart al vast, want de volgende dag weet je dat hij dan weer met een andere versie komt. Maar... Zijn woordgebruik, zijn taalgebruik kan ik ontzettend appreciëren. Het grappige was, ik, ik, ik had afgelopen september heb ik de voorstelling uh, Bedrog gezien van toneelgroep Stan. Van Pinter dus, Betrayal in het Engels. En ik zat daarna te kijken en ik was ontzettend geschokt bijna toen ik de openingsscène zag... omdat hij me in zijn sfeer en in zijn ongemak... zo ongelooflijk deed denken aan de openingsscène die ik bij GIF heb geschreven... dat ik het bijna chockerend vond... Hoe, uh, hoezeer misschien Pinter me dus blijkbaar beïnvloed heeft... zonder dat er ook maar één zin hetzelfde is. En um, toen heb ik het nagelezen, die eerste scène van en toen dacht ik, ja, het is echt een hele andere scène, ook... Dus het was aan de ene kant bijna schrikken... en, dan, en later dacht ik, wat fantastisch eigenlijk... Dat, dat het dan op een of andere manier daar zo bij elkaar komt. Daarnaast heb ik, heb ik een tekstje meegebracht van, uh, van Adriaan van Aken. Die volledig geschreven is in infinitief zinnen. Dat lijkt op, de, op het eerste gezicht heel bizar... maar is toch heel speelbaar. Ik ga een paar zinnetjes voorlezen ook. Uit het begin van... Over naar jou, heet het. De wereld lijkt zo groot. De tijd zo krap bemeten. En zoveel dat er te doen is tegenwoordig. De humo lezen. De trein nemen. Familiefeesten bijwonen. Een job zoeken. Verhuizen. De administratie in orde brengen. Koffie drinken. Oude vrienden inviteren. Liefkussen. Moeder opbellen. Muziek maken. Ontspannen. Het kruiswoordraadsel in de krant De Morgen oplossen. Surfen naar de webstek van de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Voilà, dat is de eerste pagina van Over naar Jou. En die tekst die, uh, uh, vond ik heel mooi, omdat, omdat Adriaan daarin geslaagd is van, van, uh, van zich eigenlijk een heel dwingende vorm in de taal op te leggen, namelijk niet meer te schrijven dan alleen een... Uh, een werkwoord in zijn infinitief dat is, uh, dat is heel dwingend en toch slaagt hij erin om daar een tekst van te maken die, uh, die een half uur lang boeit en, en ook uh, emotioneert op een bepaald moment, die echt ontroert Robert Mezult, dat zit vol met, met bijna Homerische vergelijkingen maar de honderden gedachten die Meuzil formuleert in zijn, in zijn meesterwerk, in zijn, in zijn levenswerk, de man zonder eigenschappen, daar zitten honderden van die gedachten in die zo mooi zijn neergeschreven dat je, ja, ik vind dat fijn om, om, om daarmee aan de slag te gaan. Het is niet makkelijk en ik weet ook niet of ik er goed in slaag, maar, maar ik weet het niet meer. Wacht, hè. dat is waar, hè? Wacht. Hè. Ik ben weliswaar niet uitgenodigd, maar acht het toch raadzaam om hier te zijn. En hoewel een soldaat in de raadkamer een bescheiden rol past, en het ministerie van oorlog uit politieke overwegingen weliswaar niet in aanmerking kan komen bij de oprichting van de comité's, waag ik het er toch op u te wijzen dat de voorgenomen actie een indruk naar buiten moet maken. En een brede belangstelling voor het leger zal bij gevolg als vanzelf komen. Want, de dus eerste zin, hè, want... Men vormt zich over het algemeen toch een verkeerd beeld van het krijgswezen. Punt, zou je hier kunnen zeggen. Ik wil nu niet beweren dat de jonge luitenant niet naar oorlog zal verlangen, maar alle verantwoordelijke instanties zijn er in het diepst van overtuigd dat die sfeer van macht, die wij nu eenmaal helaas representeren, dat men die moet verbinden met de zegeningen van de geest. Dat is het. Het is bijna een kruidvoortraadsel dat geoplost. Maar ik vind dat schoon. Een reportage van Isabel Voets met acteur Mark van Egem, schrijfster Lot Vekemans en schrijver-regisseur Stijn de Villet over de mooiste toneelstukken uit hun leven. Je kan hen zelf aan het werk zien op een van de drie soirées dramatiek Deluxe. De eerste is er volgende week dinsdag 18 december in de KVS in Brussel. De tweede op 12 januari in NT -Gent. En de derde was normaal gezien vanavond gepland in de Boerla in Antwerpen. Maar door de herdenkingsplechtigheid van acteur Jeroen Willems vanmiddag in de Stadsgaburg van Amsterdam komt dat later nog wel eens ergens in de lente. Meer details op clara.be.